2 uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De gezondheidstoestand van Nelson Mandela is afgelopen dag verder verslechterd. Volgens de Zuid-Afrikaanse president Suma is zijn toestand kritiek. Dat zei hij na een bezoek aan het ziekenhuis in Pretoria... waar de 94-jarige Mandela ligt. De eerste zwarte president van Zuid-Afrika... werd begin deze maand met een longontsteking opgenomen in het ziekenhuis. Sindsdien werd zijn conditie omschreven als ernstig, maar stabiel. De emir van Qatar draagt binnenkort de macht over aan zijn zoon Sheikh Tamim. Dat meldt tv-zender Al Jazeera. De 61-jarige emir Sheikh Hamad zou vandaag een ontmoeting hebben met zijn familie... en met hooggeplaatste functionarissen om over de machtswisseling te praten. Hij zou een soepele overgang willen naar een nieuwe generatie. Het is vrij ongebruikelijk dat een emir of koning in het Midden-Oosten... de macht vrijwillig afstaat. Meestal gebeurt dat als het staatshoofd is overleden... De emir van Qatar kwam via een staatsgreep aan de macht. Hij zette in 1995 zijn vader af en voerde daarna meteen hervormingen door. De Duitse bondskanselier Merkel wil de staatsschuld verlagen... en miljarden investeren in onder meer snelwegen. Dat staat in het verkiezingsprogramma van de CDU-CSU... dat ze afgelopen avond heeft gepresenteerd. Merkel benadrukte het belang van Europese samenwerking. Het kan volgens haar niet goed gaan met Duitsland... als het slecht gaat met Europa...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 Ja, nou zijn er allerlei dieren die je niet meer als huisdier mag houden. Wasberen, dingo's, capybara's, leipardkarten. Maar hoe zit het met slangen eigenlijk? Nee, want mijn nieuwe buren, die hebben een slang. En dat beest, ja, dat verscheen afgelopen dinsdag ineens op mijn balkon. Ik zat net met een kopje thee. Het was warm in huis, dus ik denk, ik ga even buiten in de schaduw zitten... Nou, ik wil net in mijn koekie bijten, zie ik in ene iets tussen de geraniums doorkronkelen. En het komt recht op mij af. Nou, ik geef een gil en gelijk slaat hij zich drie keer omheen. En zoals u weet ben ik niet bang aangelegen, maar ik kreeg hem niet van mijn nek af. Dus toch, help, geroepen. Nou, meteen die nieuwe buurman erbij. Nou ja, hij luisterde wel dat natuurlijk ellende. Hij kronkelde zo weer naar zijn baas terug. En allerlei excuses natuurlijk. En nee, hij is niet giftig en hij kan helemaal niet wurgen. Ja, ja. Maar ik moet dat niet. Dus daarom gaat het enkel om het welzijn van het, uh, van het zielige beest hè, bij de wet. Of ook van de mens. Ja, en nou, want ik laatst trouwens vegetariër willen worden vanwege die kippen de snavels. Maar nou lees ik weer dat groentes nog meer lijden. Hè? Dat een s s'nachts niet kan slapen als het licht aan is. Enfin, dan weet ik het ook allemaal niet meer. Maar in ieder geval, een slang mag dan mooi wezen. Het is niet mijn vriend. En ik heb niet gedronken, maar de wereld is soms gewoon raar. Nou, een rustige nacht voor u allen. doei! Doe. Thuis. Ik heb alleen een dove kat thuis. Ja, ook een hond hoor, maar een dove kat. Dat is ook heel erg. Uh, dankjewel, uh, lieve uh, groentevrouw. Uh, uh, welkom in deze nacht. En ja, ik heb hier toch een professioneel bandje. Want die hebben het dus echt tot voor 20 seconden zitten soundchecken. Echt op het moment dat ze stil moesten zijn, waren ze stil. Nou, zo jongens, ze zijn. Goed. Mrs. Smith en de Boys van Brazil. Je zou zeggen, het zijn allemaal kleine klontjes van Hitler. Want dat is toch het eerste wat in mij opkomt. Naar die fantastische film, The Boys van Brazil. Maar daar gaan we het niet meer over hebben, want dat wisten ze helemaal niet. En zo bedoelen ze het ook niet. En Brazilië is natuurlijk ook niet heel erg opwekkend in het nieuws nu. Alhoewel, met voetballen gaat het nog steeds goed. Dus, uh, nou goed. Uh, en ik loop natuurlijk een beetje op mijn wenkbrauwen, want het was uh, vandaag de, de sluiting, de finissage van mijn uh, tentoonstelling. Op de, de Weesper, Weespergalerie, galerie uh, galerie En uh, nou, alles is goed gegaan. En ik, weet je, ik, ik zou zeggen: jongens, laat gewoon maar horen hoe jullie klinken. Ja, take it away. Take it away. sabão Que esta criança se entretém a larcar de uma paria. Saltam socialmente uma filosofia toda. S bolas de sabão. Es bolas de sabão. Claras e não tem passageiras como a natureza. Há os olhos com as coisas. São aquilo que são. Que são aqu Que vem no ar docido. Só com uma brisa que passa E uma boca nas flores. E que só sabem que passar as bolas de sabão. Porque qualquer coisa está ligeira em nós, e aceitado no gente aquilo que são, são aquilo Wakker. Het zonnetje is helemaal gaan schijnen. Hartstikke goed. Ik ga even snel opzommen wat we, wat we de rest vannacht doen. Uh, ik heb het derde deel van het lange interview dat uh, zoon Winfried met zijn vader, de hoorspelregisseur Leon Povel, had afgelopen herfst. Povel was toen 100 jaar. Uh, hij overleed afgelopen januari op 101-jarige leeftijd. En dit deel gaat, uh, uh, nou, u gaat wel horen waar het over gaat. Van zijn hand, van Leon Povel, ook een uh, mooi hoorspel. In het hoorspel op herhaling. Het gaat over oorlogstijd, uh, maar dan de Eerste Wereldoorlog. Op de centrale post van de brigade, dat is de titel. Nou, Jan Emaus is er weer met Track Tracers. En hij praat weer met Rex van Beuningen. Marjolein van Heemstra die onderzoekt even voor het laatste in de nacht... haar uh, Facebook-vrienden en F.Starikja. Blijf blijft zijn moeder doen, hè? En Simon Michelt, die heeft weer Co van Dijk en Kees Brussen ingehuurd om hem te vertolken. En dan hebben we de website www.adelinevandlieer.nl. Dan kan je van alles uh, nalezen, podcasten en la la, la la. En terugluisteren natuurlijk. En je kan ook mailen naar hetgoedelevenuitkro.nl. Je kunt mijn vrienden op Facebook, Adeline van Lier, Want daar zet ik ook vaak die podcasten op, dus dat is wel handig. En wij twitteren ook nog, ja, we zijn zo modern. Via het en... 8, VA, Goede Leven. Een handige. Dus ik zou zeggen... Um, het, jullie mogen weer. Nog ja, ja, we een keer. <laughs> ik zei, ik ga ze wel slaan. Want Nathan was het geloof ik niet. Die zei u tegen mij. Toen dacht ja, ik, nou, ja. ik ga hem nu naar huis sturen. Of was het naam? Ja, dat was Nathan. MUZIEK I don't catch his eye ooh, ooh, ooh, ooh. He likes his balance big and round He purchases me by the pound And flirts with Nice week! Heerlijk. Het is yeah. alsof, jullie, alsof jullie net fris uit bed komen. Het is kwart over twee s'nachts. Dat is niet te geloven. Ja, het is ochtend. Ja. Het is ochtend. Hey, kom even zitten, want uh, we, uh, ik moet even toch dat verhaal van jullie horen. Hè? Dat is natuurlijk... Uh, uh, even kijken, ja, ik heb, ik heb stoelen genoeg. Kom jij ook, Daan. Kom er gewoon bij zitten. Uh, want uh, ik lees 2007, Vondelpark, daar begon iets. Yes. Eerste optreden in de regen in het Vondelpark. Ja. <laughs> begonnen wij uh, uh, met onze uh, Braziliaanse zonnige muziekleven. En toen hadden jullie al het uh, conservatorium achter de rug of wat? Nee, nee, nee. We zaten in het voorpleidingsjaar. Och, waren ja. een keertje gaan jammen? Ja, het begon pas net allemaal toen. Ja. Echt waar. Ja. En hoe hadden jullie elkaar gevonden? Ja, daar op het conservatorium. Op het conservatorium. Ja. allemaal broekjes. En uh, ja, we zeiden van kom, we gaan een keertje jammen. Oké. Okay. En uh, daar zijn we nou even mee Jouw opgevangen. eerste bandje, toch? Mijn eerste bandje, mijn ja. laatste bandje. <laughs> zo is het, ja. Maar, i, i, oh, jij hebt geen microfoon. Ja, uh, ah, wij... we snappen. ja Ja, ja oké, okay, schuif hem zo door. Ja, dat is, ja, doe maar, maakt het uit. ja Ja. Zo. Okay. So. Ja, zo. So. Kun je aan? Ja, vast wel. Ja, dan doe je even die dan ben je met ja, hem antreed. ja Oké, okay, right. Want die so. konden we allemaal horen. Hoppakee. Want, en, en hadden jullie toen al die, die Braziliaanse zout vonden jullie toen alle, alle vier al leuk, of wat? Nou, ik, ik kende nog helemaal niks toen eigenlijk. Dus we zijn toen pas ermee begonnen. Ja. Want, even heel snel je, je doopsil, waar kwam jij vandaan? Uh, ik heb gitaar spelen in de kerk. oh ja? ja? In de kerk? Ja, in de evangelische kerk, ja. Toen ik twee akkoorden leerde, toen, uh, mocht ik op het podium staan daar, en toen uh, vanuit daar verder. Ja. All right. En waar stond die kerk? In uh, Aalsmeer. In Aalsmeer? Ja. Oké. Okay. Ja, wij hadden wel vroeger de beatclub in de kerk bij, bij, de, bij de papen. Maar dat is wel honderdduizend jaar geleden. Maar jij hebt dus elektrische gitaar. Ja, elektrische gitaar, ja. Ja. ja. Wat een leuke gemeente. Evangelische gemeente. Ja, hartstikke leuk. Nou, ja. moet je langs gaan. <lacht> ja. En jij waar, heb jij? waar is jouw uh, muzikale nestje begonnen? Um, Nathan is dit denk, uh, de bassist. Het is wel grappig eigenlijk. Ik, uh, ik kom net van een voorstelling uh, van een carré over de West Side Story. En dat was vanaf kleins af aan was dat mijn favoriete uh, muziek en film. Ja, ja. En daar was ik vanaf uh, mijn derde, vierde gefascineerd van. Die moest gewoon elke dag op. En uh, sindsdien is het ja, met, een, met lange omwegen ben ik bij de bas terechtgekomen. Uh, ik moest eerst piano spelen en ik speelde altijd uh, percussie met uh, een van mijn beste vrienden vroeger nog ja? steeds. En uh, ja, zodoende eigenlijk. En toen ben ik uiteindelijk bij de bas gekomen. Via het, ja, het is wel grappig, want ik zat uh, toen de West Side Story voor het allereerst op de radio kwam. Dus in de jaren zestig zat ik op de lagere school. En waar, was ik bij een vriendinnetje. En dan uh, zaten we allemaal aan die... Want ze hadden oudere zusters. Zaten we allemaal aan de radio gekluisterd. Ja. Fantastisch, ja. Ja, ja, ja. De muziek Uutzettend is... Ontzettend impressief. Ja. Wat toverend. Ja, maar... Uh, Jij hebt een hele Nederlandse achternaam. En een, uh, ja. en een, een, een exotische voornaam ja. misschien. Ja, nou ja, ja, een beetje, ja. En, en leg dat eens uit? Uh, mijn Nederlandse achternaam komt van mijn overgrootvader. Ja. Die kwam uit de Jordaan. Ja. Maar uh, volgens mij, als, ik het, als de gegevens kloppen, <laughs> was ja. hij toen naar Indonesië gegaan. En uh, mijn vader is daar geboren en toen naar Nederland gekomen. Oké. Okay. En, uh, en mijn, mijn voornaam komt van mijn Joodse achtergrond. Oké. Okay. Ja. Ja, goed, want ik kon je nog bijna een beetje Braziliaans oh. voorstellen, maar het is het Kurpershoek? nee, weet je wel? Kerpershoek. Klemperbeek. Klemperbeek. All right. Oké, dus dat zijn jouw routes. Nou, Daan, Willem uh, bloot? Waar komt ja. dat bij jou vandaan? Ja, niet dus, uh, letterlijk, niet letterlijk. <laughs> komt het allernuweste verhaal? Nou, nee, ik kom uit Culemborg. Oh, dat is helemaal niet erg. Zeg maar uit de Betuwe. Het is hartstikke gezellig. Ja. En, ik ben echt pas laatst begonnen met drummen dan al deze mensen. Ja. Uh, wat wilde jij dan worden toen je <laughs> 14, 15 was? Um, ja, ik was altijd wel heel erg zoekende. Ja. Uh, en ja, ik, ik, volgens mij, ik kwam in de muziekles en toen zag ik dat drums al staan. Toen dacht ik, ja, dat is wel lachen, weet je wel. Gewoon, dan ben ik aan gaan zitten en dan ben ik wat gaan spelen. En, en dat lukte eigenlijk best aardig, weet je wel. Dus Zo'n basisritme: boem, kaart, boem. Had je gelijk klaar. te pakken. Ja, dat lukte wel. Dus toen dacht ik. Um, nou, ga daar maar eens wat mee verder. En toen ging ik elke pauze en zo. was ik helemaal verslaafd op een gegeven moment aan dat ding. All right. En toen kreeg ik een beetje les. En uh, zo ben ik ermee begonnen eigenlijk. Want je besloot wel van, nou, ik ga naar het conservatorium. Ik ga erin door. Ja. Ja, ik ben in twee of drie jaar ben ik een beetje... Ben ik wel heel fanatiek geworden. Ah, ja. Ik moest wat inhalen ook. Maar ik, ik heb wel altijd heel veel muziek geluisterd. Ja. Maar de drums was nooit zo aanwezig of zo. Wat was, wat was jouw eerste muzikale held? Of heldin? Michael Jackson. Ah, oké. Okay. So. Ja. Ja. Ja, ja, ja, en Beatles. <laughs> en toen kwamen later, toen ik in de tweede klas en de derde klas zat, toen kwamen wat meer de, de heavy bandjes, Nirvana en zo, weet je. Ja, ja, ja. ja. En dat is helemaal ook uit de hand gelopen in, in die hoek. Toen ben ik heel ruig. Uh, All right. Maar dat gaat uh, heel organisch. Gaat dat ja, ja. <laughs> ja. Okay. ja, ja. Oké. Nee, Toch? Ja, Nee, maar dan ja, komt u weer aan het leren weer wat kennen, weet je, wat ouder. En dan. Precies. Precies. Ja. En Jesse? Mijn eerste helft. Ja, waar, waar stond jouw wiegje? Uh, uh, in Apkoude stond mijn wiegje. Oh ja, in Apkoude. Ja, ja en okay. toen ben ik naar Alsmeer verhuisd. Ja. En toen, wat ik al zei, omdat ik christelijk ben opgevoed, ja. ben ik eigenlijk pas heel laat echt naar popmuziek en zo gaan luisteren. Ja. En toen waren we mijn eerste platen eigenlijk heel, heel snel met jazz en zo bezig gaan. Oh, dus ja? uh, een van mijn eerste platen die ik kocht, kocht was van Jesse van Ruller. Uh, oh, okay. Mijn naamgenoot en fantastische uh, Nederlands jazzgitarist. Yeah. En eigenlijk nog steeds een van mijn helden. Ja. Alright. Ja. Nou, Femke? Ja. <coughs> Geboren, getogen in? Amsterdam. Oh, oké. Okay. Ik kom uit een uh, ontzettend muzikaal nest. Mijn vader was operazanger... Oh. En mijn moeder, klassiek zangeres. Oh jee, yeah, yeah. ja, dus paplepel. Dus ja. Uh, ja, ja, er werd bij ons thuis altijd gezongen. Maar wat wel zo was, was dat uh, lichte muziek, zoals dat werd genoemd ja. bij ons. Dat kwam er niet in. Echt waar. Nee, mijn vader was nogal een purist. Dus er werd echt alleen maar klassieke muziek geluisterd bij ons thuis. En ik weet ook nog heel goed dat ik. Uh, nou, ik was twaalf, dertien of zo, denk ik. En dan ging ik stiekem op mijn kamer ging ik, uh, naar popmuziek luisteren. Uh, en dan was ik ook echt bang dat ik daarop betrapt zou worden. Oh. Het was echt iets heel stiekems. En ik weet ook nog heel goed dat mijn vader uh, dus had ontdekt... dat ik naar popmuziek luisterde. En dat hij dat toen ook op een familiefeestje heeft uh, verkondigd aan iedereen. Van, Mensen, jongens, moet je horen. Gebeurd, ja. Femke zit nu in een fase. Ze luistert naar popmuziek. Maar dat gaat wel weer over, zei hij. Oh. En waar luisterde je dan naar? Uh, nou ja, ik moet zeggen dat bij deze ene herinnering... Um, is uh, Sola Amma, You Might Need Somebody, uh, komt uh, meteen uh, in me op. Hoe gaat hij ook weer? Uh, you might need somebody. You might need somebody too. -do -do -do. You might need somebody too. Maar goed, okay. daarna kwam Cracker David. En daarna, dat was nog veel erger toen um, luisterde ik heel veel naar hiphop. En dat vond hij geen muziek. Dat was gewoon geen muziek. Um, dus dat, uh, ja, dat, was, dat heeft wel voor wat strubbelingetjes gezorgd. Oh, wat grappig. En nu? En nu? En nu ja, ik luister naar heel veel verschillende dingen, hoor. Of, of het nu nog voor strubbelingen zorgt. Ja. Uh, nou ja, hij, hij is er niet meer uh, uh. om, uh, om uh, erop aan te spreken. Maar ik heb wel... Um, wat ik wel heel bijzonder vind... Ik, we zijn wel naar elkaar toegekomen uh, door Debussy. Uh, ik heb uh, een, een week voordat hij overleed... heb ik met hem gekeken naar een uitvoering van Pelias en Melisande van ja. Debussy, waar hij en mijn moeder allebei in zongen. Ja. En ik weet nog heel goed dat wij op precies dezelfde momenten van die oh, oh wat mooie momenten ja, hadden. Ja, ja, Dus we hebben elkaar uiteindelijk hebben we elkaar daar Toch weer, weer ontmoet. Oké, oké. Okay, ja. okay. <laughs> goed. En je moeder nu, nu jij succesvol ja, met deze band. mijn moeder. Mijn moeder is altijd wat opener geweest. Dus ja. mijn moeder vindt het te gek. Mijn moeder die zegt ook wel eens tegen me van ja. Ik had eigenlijk ook wel uh, wat los, meer hoor. wat jazz willen zingen of zo. Dus die, die is wel wat, uh, ja. wat vrijer van geest daarin. Oké, okay. dus dat nou gezegd hebbende, nu weet ik een beetje waar jullie vandaan komen. Uh, waar kwam het Brazilië vandaan? Ja, dat is eigenlijk de schuld van Nathan, ja. Ja, de bassist. We ah, ja. hem nog steeds kwalijk. Want ja. we, <laughs> ik weet nog wel, we hadden op een gegeven moment um, hadden we afgesproken met z'n vieren... toen zaten we in de vooropleiding van het Conservatorium van ja. Amsterdam... En toen dachten we, we, we hadden elkaar gevonden en we dachten we gaan gewoon jammen, weet je, muziek ja. maken. En toen waren we met wat jazz-standards begonnen. Ja. En dat ging voor geen meter op oh. een of andere manier. Of, of nog niet. In een, in een kamertje de helft van dit, zeg maar. Ja, het ja. ja. was heel en krap en heel zweterig. Ja. Noemden we het het hok, ja, dat was in, in, in Amsterdam, in de diamantbuurt. Ja. Ja. Eigenlijk het stinkhok. Ja, ja. ja. eigenlijk wel, ja. <laughs> en daar, um, daar gingen we repeteren. En, en we hadden wat swing-dingen gedaan en zo, En het ging niet zo super goed. En toen kwam Nata met wat. Uh, Aqua GBB was de, ja, eerste. Dat was ah, het de was, eerste. Het was uh, ook een beetje mijn, mijn schuld dat het niet zo goed ging. <laughs> <laughs> maar ik kwam ook wel met een oplossing. Aqua GBB. Ja, maar guys, ja. dit kan ik wel en jullie niet. Ja, ja. Oké, okay, oké. Okay. En, en toen hadden jullie zoiets, ja, dit swingt, dit gaat lekker. Mm. En mocht het op school, zo van jongens, laten jazzen, mogen wij de jazz een beetje laten zitten... en mogen wij de richting van de bossa nova, de op. mocht dat? Ja, nou, ik heb het in eerste instantie niet laten zitten. Ik ben het gewoon allebei gaan doen. Ja, ja, ja. Nou. Want jij ja, houdt uh, ook van die Jesse van Roelen. Dus, uh, ja, precies, uh, ja. ja. En het heeft ook wel met elkaar te maken. Dus, uh... ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, er zijn zeker wel raakvlakken. Dus wat dat betreft. Ja. Maar, maar en daarnaast, het is ook een, uh, in Amsterdam in ieder geval is het ook een vak voor zangers, toch? Ja, ja. ja, ik heb ook inderdaad les gehad erin. Toen was ik wel al een tijdje ermee bezig, maar, ja. maar dat werd op zich wel geaccepteerd. Hè? En toen hadden jullie, uh, jullie gingen uh, op school en leren doen en dit en dat. En toen hadden jullie een droom. En we willen spelen in Brazilië, daar waar het ja. allemaal geboren is. Ja. ja. ja. En... Dat hebben jullie voor elkaar gekregen. Ja, ja, we hebben die wilde droom een keer uitgesproken. Ik denk dat dat nu twee jaar geleden is oh, of zo, ja. dat we zeiden van ja, we moeten gewoon naar Brazilië toe. We moeten dat daar gaan spelen. Ja. En ja, dan weet je, misschien gaan we op ons bek, maar dan, dan, dan hebben we het in ieder geval gedaan. Ja, precies. En ja, dat hebben we gedaan. We zijn erheen geweest en we hebben een maand hebben we rondgereisd, twaalf optredens gedaan. Had je dat hier allemaal geregeld? Nou, dat is dus best moeilijk met Brazilianen. Um, we hadden een aantal dingen geregeld. En daarvan ging de helft daar uiteindelijk niet door. Want uh, het Brazilianen, zeg maar, als je drie maanden van tevoren mailt van uh, kunnen we misschien dan en dan komen spelen, dan hebben zij zoiets van. Drie dat maanden. is over drie maanden, man. Ja, ja. Weet ik veel. Misschien, misschien ben ik dan wel uh, met mijn minnaresten vandoor. En, uh, en woon ik hier helemaal niet meer. Ik weet het niet. Ja. Dus Oeh. dat. Uh, <laughs> Dat is dat om maar even, even een cliché uit de kast te brengen. Precies, precies. Nou ja. Maar goed, dus, dus, dus wat dat betreft was het best wel lastig om, uh, om afspraken te maken daar. En uh, ja, een aantal afspraken zijn dus inderdaad afgezegd. Maar wat, hoe het dan ook wel weer werkt, is dat je daar aankomt... en dat je, ik heb bijvoorbeeld een keer... Um, het was een, een optreden van een band. En, uh, en ik riep van, oh, ik wil ook wel een liedje met jullie meezingen. Oké, okay, is goed. En toen heb ik een liedje meegezongen. En toen werden er we gevraagd of we de week erop wilden ja, spelen ja, daar. Weet wel. Allemaal, oh, dus goed. wat dat betreft uh, is het ook ja, wel weer lekker... Ja. Dat, ze, dat ze niet zoveel plannen ja. en dat je gewoon op de Bonnefoy uh, kunt komen spelen. Nou schrijven jullie alle liedjes zelf. Hè? In het Engels, maar dus ook in het Portugees. Want ja. jij hebt Portugees ook geleerd. Jullie ja. allebei? Of allemaal? Of, of... Uh, wij allebei. Jesse spreekt ook bezig, mee. Ja. En Daan die vertikt het gewoon. Nou, ik uh, ben er wel mee bezig nog. <laughs> zeg ik, mm -hmm. ja. nou, het is zo'n mooie talen. Ik, ja. ik vind het zo het sexy. Ook. Het is muziek op zich. Oh, ja. Het is echt. Oi, en, ja, en, en hoe, ja. Hoe, hoe, hoe spreek jij het uit? Heb je, heb je uh, een commentaar gehad van Portugees? Doe je het goed? Ja, ik heb een, een Carioca-accent. Uh, dus uh, een accent uit Rio. Oké. Okay. En uh, ik weet ik nog heel goed dat we op een gegeven moment in uh, was dat speelden we in een klein restaurantje. En toen, uh, en toen was hun nummer was afgelopen. En toen was er een vrouw in die riep kei uit... Você não é Holanda, você é Brasileira. En dat betekent, je bent geen Hollandse, jij bent een Braziliaanse. Ah, toen was je wel even heel Dus dat was wel een eer, ja. <laughs> ja. Nou, Brazilië nu niet zo gezellig. Nee. Hè? Nee, het is heel heftig. Ik heb veel, uh, ja, veel Braziliaanse vrienden ook in mijn Facebook... Uh, ja. En, en ik zie heel veel, ja, heel veel mensen die echt erg ontdaan zijn... over hoe het er nu aan toe gaat en protesteren. En het is echt... Uh, ja, het gaat er heel heftig aan toe. Ja. Terwijl jullie boodschap is heel erg positief, hè? Dus zeker je hebt, alleen, je hebt natuurlijk een krankzinnige <coughs> titel voor je, voor je plan. Wat is dit nou? Making babies. We zitten al met te veel mensen. kijk Make love, have fun and lots of babies. Lots of babies. Ja. Ja, ja, ja. Ah, maar die komen ja. maar er toch er van tussen het making haakjes love. Ja, die dat... ja, staan tussen haakjes. Ja, ja, precies, ja. Ja. ze zijn optioneel. De baby's zijn optioneel. Maar, maar het making love and having fun, dat is verplicht. mensen ja. ja, ik door. vind het een eerste ja, levensbehoefte. Ja, ja nee, dat is ook zo. Helemaal gelijk. Het is ook heel het, het, de hele CD hoe is het ontworpen. Het is ook uh, Jairo Pieters ook. Dat is een vriendin van mij uh, en die, uh, die heeft het allemaal gemaakt. Ja. echt prachtig. Ja, heel erg leuk. Gaan we wat spelen? Ja, jij ja, moet weer spelen. We gaan hè, wat want spelen. Anders lullen we te veel. Oké okay dan. Uh, wat gaan het spelen, we doen, jongens? Dansando. Sandu, is goed. Mrs. Smith. Oh ja, jij, heet, jij, jij heet ook gewoon Smith, hè? Oh ja. Yes. Oh, dat is wel zo handig. Ze allemaal waarheidgetrouw. <laughs> Mrs Smith and the boys from Brazil. op 9 juni kwam hun CD uit en die heet dus inderdaad Make Love, Ach, Make Love Now Now. No, and lots of babies. Wat is dat, geen grap? Wat was dat nou? Waar moest je nou lachen? Ja, zij zit, zij zit er altijd te geiden en zo. Ja. Um, en dat is natuurlijk hartstikke prima als je aan het spelen bent. Maar ik ben aan het zingen, dus als ik dan moet lachen, ja, dan kan ik niks aan doen. Stelletje gekker. Ik struikel over alle kabeltjes. Klopt, hij struikelde oh, ja. over de kabeltjes, toen moest ik daar om lachen... toen ging je daar weer okay. om lachen is en goed. gekke grapjes maken. He is goed. Het is ook een beetje klein hier, hè? En, ja. en die wijn. Maar wel gezellig. Ja, ja, lekker met een wijntje erbij. <laughs> Godzamer. Hé, hey, en vertel eens iets over die reis. Hoe ging het verder? Heb je, heb je nog samen kunnen werken? Of, uh... Nou, we hebben ten eerste... Um, ik weet nog heel goed... Uh, de eerste optreden dat ik echt in mijn broek pieste... we, we, we zouden om twee uur s'nachts spelen... Maar uh, nou, dat werd uiteindelijk half vier. Dus we hebben echt enorm, ja, dat is ook Brazilië, enorm zitten wachten. En toen stonden we naar het podium. En toen hadden we echt de meest vreselijke geluidsman ever. Nog nooit zoiets meegemaakt. Ik stond op een gegeven moment. Want ik een plekje gevonden waar het dan niet rondzong. Ja. En, uh, en daar ben ik de hele avond blijven staan. Ik heb niet meer durven bewegen. Maar mensen waren super enthousiast. Echt, echt uit hun dak dansen, gillen, meezingen met de liedjes die ze kenden. Dus dat was helemaal te gek. En we hebben uiteindelijk hebben we uh, wat ik echt de meest memorabele avond en vooral ochtend vond... was een optreden in uh, Mojidas Crucis. Dat is een soort van diemen van Sao Paulo. <lacht> ja, dat is, ik kan, beter kan ik het niet beschrijven. Ja. En, uh, en daar hadden wij een optreden. Uh, we begonnen om twee uur s'nachts met spelen en we zijn om zes uur uh, zijn we opgehouden. Het was eigenlijk al om, om, om, om vier uur, hadden we bedacht van nou, doen we nu het laatste liedje, maar er kwamen maar steeds meer ja. muzikanten bij om maar te jammen. Maar vooral Femke, die, die zou dus al vijf keer gezegd, jongens, het gaat echt niet meer met mijn keel, ik ga even staan. En dan stond ze naast het podium en dan zat ze weer, oh, ik wil meedoen. Ik wil meedoen, ja, ja, Het was ja. zo vet. Ja. En we hebben een hele te gekke band ge, uh, on, uh, ge ontmoet. Ja. ja. We hebben een hele te gekke band ontmoet, Jambra, check ze, het is echt geweldig. En, uh, en met die jongens hebben we toen nog uh, om acht uur s ochtends uh, ontbeten... toen de zon net opkwam. En uh, zij hebben prachtig liefst voor ons gespeeld. En toen hebben we besloten om door te halen... en met de bus naar het strand te gaan. Het uh, ja, ja, ja. was epic. Ja, okay, epic. Okay. Hey, gaat het nog een keer gebeuren? Absoluut. Uh, wat mij heen? betreft uh, minstens twee keer per jaar uh, vanaf nu. Het liefst. Het zou wel te gek zijn. Hè? Ja, ja. Hey, en nu... Uh, uh, ja, deze, deze muziek, eh, want jullie doen het wel behoorlijk authentiek, vind ik. He? Het is niet heel erg, uh, uh, zoals Zucco Cento Tres, ja. die, die maken er dan een, uh, soort, ja. Ja, een soort pop soort Heel elektronisch, zoals e ja, ja, uh, synthesizers. Ja. Ja. En, en ja, ja, dit is gewoon akoestische gitaar vooral. En, uh, maar er zit er wel veel meer in, hoor. Dan, uh, dan de Brazilianen vinden dit helemaal niet traditioneel, oh, namelijk. Nee, nee, nee. nee. Dat ja, is, echt, okay. uh, het, het is in Brazilië zou je het MIPB, Braziliaanse popmuziek noemen. Maar voor Nederland is het is het natuurlijk ja. erg. Uh, ja, de de erkelijk, grootste ja. invloed zijn de ritmes en de en de en de, de taal natuurlijk. Ja. Ja, ja. En het gevoel, de positiviteit en ja, de vrolijkheid de daar. Ja. Ja. ja. ja. Want uh, ja, King José koning natuurlijk. Die, die begonnen hier zo'n beetje mee. Hè? Ja. En, uh, maar doet het trouwens nog steeds. Ja. ja. Zeker. Oké, okay, we hebben hè? haar nog dag gezien, nee, trouwens. Nee, nee. Ja, uh, daar, daar gezien. Ja. We hebben haar daar oh, nog gezien. Ja? Oh ja, een quick encounter gehad. Oké. En wat heb je verder hier nog in Nederland? Die een beetje. Uh, dit doet niet veel. Toch? sensual? Sensueel. Ja. Ja. ja. En zomaar. So ja, ja, ik vind dat je, je hebt best wel veel dingen hebt. En oh, op het ja? moment ook best wel veel Braziliaanse dingen. Maar het is allemaal heel traditioneel. En dat betekent dus echt gewoon een, een gitaar en een cavaquinho en een pandero en dan en Ja, dan je dan legt het even uit wat je zegt. Ja, en, <laughs> dat, een, een, een, ca een cavaquinho is een heel klein soort ukulele achtig uh, gitaartje uit Brazilië. Ja. En, en een uh, pandero is een soort tambourijn, maar dan belletjes. Uh, belletjes. Uh, ook nog belletjes. met een vel erop. En, <laughs> ja, ja, dat da is wat Laten. jij nu hebt daar... Nou, ja. dit is een tambourin, dat is weer een andere. Maar okay. Pandero lijkt, is groter, Doe, maar met belletjes op, anders. Klinkt dat, die anders? Ja, nee, dat klinkt heel anders. Oh, oké, oké. Nee, goed. Dus en, en jullie hebben toch zoiets van uh, fris en fruitig. Uh, ja, ja. Ja, hebben nu, en, en, en van wat je hier waar, waar je vandaan komt, zit er ook Ja, we heen? hebben onze jazz invloeden en pop invloeden hebben we er allemaal in toegelaten. We hadden zoiets van ja, we gaan niet uh, we gaan niet doen alsof we Braziliaans zijn, want dat zijn we niet. Ik bedoel, wij zijn ook maar vier Nederlandse gekke mensen die hebben bedacht dat we dit uh, gaan spelen. Ja. Dus we hebben, hebben gewoon uh, onze eigen invloeden toegelaten. En uh, daar onze eigen mix van gemaakt. Ja. En dat is heel grappig. Ook. Toen we in Brazilië waren ook, zeiden mensen van... Ja, ik hoor iets wat ik ken, maar ik hoor ook iets nieuws. En dat zullen mensen in Nederland waarschijnlijk ook hebben. Van, weet je, ik hoor iets bekends, maar ik hoor ook dat Braziliaanse. Ja. Dus wat dat betreft uh, nou, brengen dus, we twee werelden bij elkaar. Ja, nou, het is ontzettend toegankelijk. Ik denk wel mm -hmm. dat het... Uh, dat, dat jullie een hit worden, Ik toch? Ik hoop het! Ja. Ja, He, veel optreden natuurlijk op festivals. Ja, zeker. Ja. Hè? Is ja. dat dan een beetje, gaat het al een beetje lukken? Ja, we hebben al wat hele leuke dingen staan. Maar, uh, maar er kan nog best naar wat bij, mocht er iemand luisteren. Die... Ja. <laughs> ja. Nee, maar ja. we willen vooral gewoon de zomer brengen. Het is ook wel nodig op dit moment. Nou zeg. Dus uh, we willen gewoon veel spelen in de zon. En, uh, en, en met dansende mensen en met Caipirinha's erbij. En... Oké, okay. heel ja, goed. Ja. Ik ga jullie een opdracht geven. Oké. Okay. Uh, ik, ik vraag iedereen die hier komt om een, uh, een kleine station call calletje te maken... Dit is de nacht van het goede leven Aha. met Adeline. Ja. Dus dat mogen jullie doen. Bedenken, kan je gewoon op een, een van jullie nummers doen. Weet je wel, het beginnetje uh -huh. of zo. En dan gaan we ondertussen luisteren naar een nummer van jullie plaat. waarvan je zegt. Nou, doe die maar eventjes draaien van de CD. Omdat daar zoveel mooie percussie nog extra ja. bij zit. En... Zullen we dat doen? Te gek. Zullen we? Leuk? Somewhere, Someone gaan we draaien. Ja, de single. Van de, ja, soms de, de single. single. Ja. Oh, ze is een single ook. Ja. Raar, ja, natuurlijk. Goed, want die heb je hier toch nog niet gedaan? Nee, nee, daarom moet ik wel eens zeggen, ik ben gek. Make love, have fun, and lots of babies. Uh, Miss Smith and the boys from Brazil. Ja! Yeah. be the first in line at your destination. Expectations that you just can't meet. This is just a station where you find yourself and maybe someday, somewhere, someone else might live this day. New ambitions and a new CD, no more hesitations. Take your chances, you'll see maybe someday, some Heb je hem, Paul? Heb je hem? Oh, Paul heeft hem. Nou, zijn jullie tevreden? Is hij helemaal goed gelijk? hij is zelfs perfect geworden. Oh, jeetje. Hij is perfect. Nou, heel erg bedankt. Misschien lukt het om deze uitzending nog te draaien, anders staat hij volgende week helemaal vooraan. Nou, jullie mogen weer... Uh... Do your own thing. Gaan doen? Ja. Wat ga je doen? Joan de Brezo. Joan, Joan ja. Nobele iets... Jan betekent dat. Wat? Nobele Jan. Nobele Jan? Oké. Okay. Okay. Okay. de ja, Ik wil ook Portugees leren. Ik vind de mooi taal. Ik vind het is zo mooi sexy. Pff, sexy geluid. Ja. Zabs zab, zab, zab. ja. Wat? Oh. Wat zit jij met je reet hier nou? <laughs> ja. Oh, je gaat trommelen. Oké. Okay. pai tudo para valorizar o seu nome ele tem tudo que uma pessoa quer nessa vida pode crer tem dinheiro dois filhos e uma fantástica mulher mas só que ela não gosta muito do movimento é simplesmente assim e não pode tirar o caçador de dentro de O João faz a noite quando todo mundo está dormindo O João nobreza vai pro forró zingen, Nathan. Ja, lekker stemmen. En jij krijgt aan je rug. Ja. Maar dat was wel goed. Hij, moest, hij zat dus aan de voorkant van zijn drumstel, daar dus lekker op te timmeren. Dat moet je ook niet de hele tijd doen, hè? Nee, daarom doe ik ook maar één nummer maar Ja, heel goed. Uh... Alright. Dan heb ik hier, de uh, uh, time flies. Ik ja. heb hier een, uh, uh, allemaal vragen, die doe ik altijd bij jonge, jonge bandjes, onder de dertig. Onder de, onder de, zijn toch onder de dertig? Nog wel hoor. Ruim hè? Goed, dus ik heb zoiets, maar je mag zelf een vraag uitzoeken. Dus, Oké, okay. maar uitkiezen trekken. of gewoon random? Ik vind het leuker ja, om er gewoon dan, een... Trek er maar één. Een Oké, okay. ja? deze. En jij, allemaal een vraagje trekken. Oh, wauw. Ik heb geen idee hè. Leuk, leuk, leuk. leuk. Trek er ook eentje uh. voor hem, ja. Okay. ja. Goed. Nou Fem, wat staat erop? Ja, wordt mogelijk binnenkort. Schrijf jij je in voor een retourtje maan? Uh, doe mij maar een retourtje Rio. Ik. Uh, ja. Ik moet eerlijk zeggen. Of nou ja, een enkeltje Rio. Ik moet eerlijk zeggen dat ik. Uh, nee, dit trekt mij niet zo. Ik vind de maan prachtig om naar te kijken. Maar. Ik word al claustrofobisch als ik denk aan zo'n reis. en Nee, nee! Wat? Wat was jouw vraag, Dan? Nou, um, ik, ik ga hem even oplezen en dan ga ik er even heel erg over nadenken. En dan, vind je het goed als Nathan dan eerst. Ik heb uh, welke info over jou mag nooit op Facebook terechtkomen? <laughs> even rustig over. Okay. De, ga ik ben nog wel een filmpje. Ik mijn advocaat bellen. En ja, misschien moet je die aan ons vragen. Die, uh... Ja, ja. Nou, misschien moeten we dat doen. Naat ja. dan? Mijn vraag? Hoe vaak heb je gespijbeld op school? En er zijn nog subvragen gemiddeld per week. Welk percentage? <lacht> uh, nou, uh, ik denk dat ik uh, gemiddeld per week. Ja, ik kwam heel vaak te laat. En dat, uh, ja, dat ik, ik ben volgens mij geen ochtendmens. Ik weet niet hoe dat. De... In mijn ah, ervaring ik. Uh, wel een nee. vroege ochtend, zoals deze. Die, die, die rock ik wel. Maar, um, ik kwam vaak zo vaak te laat dat ik dan al zeg maar, drie kwart van de les had gemist. Ja? Dus als het daarop, ja, dan heb ik ongeveer iets van drie à vier uur per week gespijbeld ongeveer. Oh. Zat jij in Amsterdam met, met Ja, Ja, ja. Waar? Op een, op een heel kleine uh, Joodse school, Maimonides in Buitvelde. Ah, oké, okay, oké. Okay. Ja. En waar is dat dan streng? Ja, uh, yeah, redelijk. Maar ik bedoel, het is ook zo klein dat je, dat je moeilijk... Uh, ja, je, hebt wel, je hebt zodanige sociale controle. Mijn dochter zit op Montessori Je ziet er geloof ik 1500 kinderen. Ja. Op, er een <laughs> een Word je niet gemist. Jesse? Mijn vraag is, luister je wel eens naar de radio? Waar en wanneer en naar wat? Slash wie? Wie? Uh, ja, dat doe ik eigenlijk altijd in de auto terug van optredens. Luister ik altijd radio en dan zit ik een beetje te zappen. Maar ik vind het dus s'avonds, s nachts Heel leuk om naar Radio 1 te luisteren. En dat zeg ik niet om te slijmen. No. Maar ik vind het eigenlijk... Het <laughs> maakt me echt helemaal niks uit waar het over gaat. Ik vind het gewoon heerlijk om naar dat gereutel over... Gewoon met een laag tempo gewoon gereutel. Vind ik gewoon lekker om naar te luisteren. Dus dat er nu mensen zijn die naar jouw gereutel zitten te ja, luisteren. Ja. Ja. ja, we, ja, we zitten al twintig minuten over onszelf te praten. En ik denk van ja. ja, dat maakt die, maakt die mensen toch niet uit... wat wij van Brazilië vinden of zo, weet je wel. Maar het is toch lekker om naar te luisteren. Misschien ja. zijn er nog wel muzikanten onderweg naar huis van een gig. Ja, ja. ja. hi. Ja, hi guys. Hi guys. Ja. Lekker gespeeld. Ja, We're with you. Oké, okay, ja. uh, radio in de auto, dus ja. dat zit. Maar ook omdat ik het lekker vind om geen muziek aan mijn kop te hebben nadat ik een hele avond muziek heb staan maken. Ja, ja. Dat vind ik gewoon lekker dan. Dan, dan weet je wel dat gereuze. Ja. ja, en niet in je eentje met je eigen gedachten in die auto zitten, zeg maar. Dan... Ah, Oké, okay. goed. Nou, uh, nog even eentje en daarna gaan we mogen jullie we weer spelen. Oh, hey, daar ja, moet wat nog. Dan uh, dan dan ja, ja, ik dacht <laughs> dat hij er onderuit zou komen. <laughs> Voorzien, maar wel. Ik wil ook nog wel. Nou. Ik heb er even over nagedacht, maar ik denk dat het gaat worden dat ik uh, best wel rustig overkom in eerste instantie. Maar als, ik dan, als het gezellig is met mensen, heb ik ook wel uh, de neiging om erg uit de band te springen. Vooral bij feestjes. En als er een paar biertjes in gaan. Precies, en dan uh, worden er ook wel eens foto's gemaakt. <lacht> En, en uh, liever niet nou, op ik, ik schijn al modeshows uh, te gaan lopen. Ja, ja. Ja. Op mijn schoenen. Maar nu moeten we stoppen, jongens. Ja, wel gekleed, oké. Okay. Ja, oké okay. okay. ja, okay? ja? Op ja, welke okay. muzikant, zanger, ben je het meest jaloers? Mag ik daar een zangeres van maken? Ja, natuurlijk. Oké, okay, um, ja, niet heel veel mensen kennen haar, maar Mayra Andrade... Ja. Kaap Ver, is de zangeres. Mijn hele band is verliefd op haar. Ik ben zelf ook verliefd op haar. Het is echt de mooiste vrouw die ik ooit heb gezien. Wat, hoe ze eruit ziet of hoe ze zingt? Hoe ze eruit ziet, maar ook hoe ze zingt. Ze kan, ze, ze kan bij mij niks fout doen. Ze is okay. geweldig. De Andrade. Ik zat te denken aan uh, die fantastische documentaire van Hedy uh, Honigman... over uh, Drummond de, de Andrade. Mm -hmm. he, o Amore natural. Ja, -gek, Die kunnen ja. jullie nu lezen, hè? Inderdaad, ja. Bunda Mel... Oh Ja, dat ja. gedicht ja, ja daar houden we nog een liedje van. maken. Oh, ja. Ja. Ja. Waar gaat het over? Precies, hem. over heel over veel billen. billen, alle soorten billen: honingbillen, wat is het? Ja. Uh, het? Boendamel, boenda, boenda, boenda, oh. Bille, billen, billen. Oké, Billen zijn geweldig. dan. Right. Ja. Ja, ja. ik heb twee vragen. De eerste is die vraagt of, of ik ooit of ik denk ooit lid te worden of abonnee van een Politiek, dat vind ik echt een, een butvraag. dus Ik, heb <lacht> iets, ik uh, neem die, die uh, nummer 11 hier. Wat vond je het leukste vak op school? Dat was uh, vaak... Ze blijven maar bij school bij jou, hè? Ja. Okay, maar op het conservatorium, ik... of op de middelbare Oeh, school? Mag dan? Hey, Allerbij. Hey, Allerbij. Hey, Allerbij. dat mag ik wel erbij. Dus op de middelbare school was het geschiedenis, dat vond ik ja. interessant. En ook, ja, uh, dus wel, waar wel, die, die, die, die... joodse school die had dus met, met ja, Joodse geschiedenis en, en religieuze dingen, zo. dat vind ik altijd, uh, vond ik altijd interessant. En oud-Hebraeus en zo. Ja. Um, dat vond ik heel boeiend. En, op school, bij ons, wat voor fuck hadden we ook alweer? Um, dat was hem twee maanden geleden, drie <lacht> maanden geleden. <lacht> uh, Walter Stoelmacher, uh, Latin-analyse. <lacht> ja. Ja. Ja? Ja, ja, ja, nee, nee, dat. Ja, dat is dat was een uh, dus, uh, Latin-muziekanalyse, dus meer Cubaanse-achtige muziek. Vind ik ook heel interessant en heel inspirerend. Maar ik zat hem vandaag te denken, uh, we hadden een, een ware uh, tabla-guru op school. En ja. daar wist niet iedereen van. Maar je kon je voor inschrijven voor een, een bijvak? Ja, ja. Keuzevak, noemen ze dat. Dat is iets met trommelen. Ja, dat zijn de Indiaase traditionele. Ah ja, oké. Okay. Um, die. Uh, ja, loop, ja, ja. De, de mannelijke bolle dikke en de kleine vrouwelijke. Oh, ja. Okay. Die, dus, die dan gesprekjes met elkaar hebben. Heb je dat gedaan? Heb je het nou, het, het is eigenlijk onmogelijk om daar een sound al een degelijke sound uit te krijgen. Maar uh, dat was heel inspirerend, want het was dan ook een beetje een, uh, ja, een beetje andere kijken op muziek dan de rest van uh, school zo ja, maar, ja, ja, ja. bijbracht. Oké. Okay. Jesse? Dus uh, mijn vraag is, wat waardeer je het meest in een vrouw? Dus um, ik vind ze vooral heel mooi om naar te kijken, ten eerste. Dus daar sluit <laughs> ik me vooral aan bij, bij bijvoorbeeld meiden aan en de billen van net en zo. <laughs> <laughs> en de combinatie daarvan. Uh, uh, en daarnaast vind ik het ook heel fijn dat vrouwen mij een beetje... Um, relaxed maken, zeg maar. Dus dat bedoel ik mee dat ik zelf de neiging heb om maar door te gaan. <laughs> ja, ik word helemaal uitgelachen hier natuurlijk. Nee, helemaal maar niet. wordt uh, helemaal niet uitgelachen. Uh, ik vind. heb zelf de neiging om door te gaan. En maar bijvoorbeeld met gitaar te blijven studeren tot drie uur nachts, tot ik in slaap val. En, en nu ik met mijn vriendin samen woon, dan ja. ga ik om elf uur op de bank zitten en gaan we wijn drinken en okay. chillen. En right. genieten right. van het leven. En niet alleen maar proberen zoveel mogelijk. Uh, oh ja, oké. Okay. Ja. Nou, dat is een hele mooie. Ja? Uh, Daan? Nou, ik heb een beetje een uh, stomme vraag. Van <laughs> welke muziek moet je echt braken? <laughs> dus ja, eigenlijk ja. Uh, ik hou van heel veel muziek, maar ik hou niet van popmuziek. Nee, ga, ik ga weet, Ja, weet ik, weet ik het. Gewoon. <laughs> ja, weet je al ja, van die uh, overgeproduceerde. Ja. nul zielplaat uh, pla, of zo pop uh, ja ik weet, weet ik het maar of noem eens wat echt noem. keiharde metal dingen of zo Rihanna bijvoorbeeld nou dat is dan <laughs> wel heel kick. ja weet je overal zit wel, wel wat cools in en dat ik zijn zag dat soort van, van, van vandaag vandaag nee, niet. Niet. Ja, ja, dat was, was een zo ja. concert hè ja met Amsterdam Amstel hotel oh. zat ze natuurlijk Alright, ja. okay. en ik had, ik had een expositie daar vlakbij <laughs> ja, het is 55. zullen we nog een nummer doen ja laten we nog eentje spelen Dat gaan we doen hij Um, Waterfight, ja, yeah, hell yeah. Dan ga ik nog even zeggen. Oh, is, er, is er ondertussen, terwijl jullie klaar gaan staan, uh, iets te melden over een optreden ergens in de buurt in uh, Nederland? 6, of? Juli, ja. 6 juli, North Sea Round Town, in het Doele Café. Oké, okay, in Rotterdam? Ja, in Rotterdam. Okay. Wordt een feestje. Heel goed. 24 augustus in het Open Luchttheater in uh, het Vondelpark in Amsterdam. Oh, leuk. Ook een feestje. Ja, Eindelijk hopen we daar eens een keer zon te hebben. We hebben daar al twee keer gespeeld met stortregen. Dus nu, moet de zon schijnen, ja. anders dan. Ja, maar we. als jullie spelen gaat de zon in ons schijnen. Precies. Precies.